De koude, de warme handen vinden ons langzaam, ontdooid alles tot wel in. Tot wel in. Voorbij de koude, de warme handen vinden ons langzaam, ontdooid alles tot wel in.